Is zin in ZFM? ZFM. Met nu de Watertoren. Traveling in a freighter cumbie, on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous She took me in and gave me breakfast And she said Do you come from a land down under?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 Niet het schone bed dat mijn ze weg kan nemen. Niet het ritme van mijn hart, niet het zuiverste geweten. Ze kwam niet op het juiste moment. En dat kan me ook niet schelen. Want meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. onder strijd geen advies bij al mijn klachten niet de allerlaatste uitweg waar wij al lang niet meer aan dachten maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil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 This way. I was born a bad. in a plane. In my head, at all.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 day. And a beat up sound.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 style.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 Maar ze, ze werkte nooit en toch ga je het niet laten. Hé, nee, je kan het niet laten, oh yeah. Ergens in haar binnens zie ik dat er iets, ah oh, iets veranderd is. En ik geloof mijn ogen niet, ze kan het niet laten. Ze springt op de tafel. Daar gaat ze, daar gaat ze. Ze kan het niet laten.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 Sexy ik dans, steek ik mijn op, ga mijn voeten zo maar ik voel me Sexy ja swingen je zo lekker te gaan als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo ik voel mijn Sexy als ik dans, dans ja swingen je zo lekker te gaan als ik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 aluminiumfabriek Aldel in Delftsel is gered. Moedermaatschappij De Clash Group heeft besloten om de fabriek begin volgend jaar weer te openen. Tot die tijd wordt er groot onderhoud aan de installaties gedaan en worden de machines getest. De fabriek ging eind vorig jaar failliet, maar onder meer door de hogere prijs voor aluminium kan het bedrijf weer aan de slag. Tijdens een persconferentie zei eigenaar Gary Clash dat de herstart mede te danken is aan de inzet van alle betrokken partijen, zoals minister Kamp, het personeel en de burgemeester van Delft Cell. Verwacht wordt dat er eind volgend jaar ruim 200 mensen werken bij Aldel. Uit woede over de 43 vermiste studenten is in Mexico brand gesticht in een regionaal parlementsgebouw. Dat gebeurde in de stad Chilpanchingo. Buiten werden auto's in brand gestoken en raakten demonstranten slaags met de politie. Het is in het hele land al dagen onrustig. Afgelopen weekend waren er rellen in mexico stad... en maandag blokkeerden betogers de aankomsthal van het vliegveld van Acapulco. Aanleiding voor de onrust is de verdwijning van 43 studenten in Iguala... die zijn naar alle waarschijnlijkheid vermoord en verbrand door een drugsbende. Lokale politici en de Mexicaanse politie worden verantwoordelijk gehouden voor de moord. De vermeende jihad-ronselaar Abu Moussa wil niet meer eten of drinken. Hij is afgelopen dinsdag in hongerstaking gegaan... uit protest tegen zijn behandeling in het Huis van Bewaring in Vught. Hij wordt daar volgens zijn advocaat... lichamelijk en geestelijk mishandeld door zijn bewakers. Abu Moussa werd in augustus opgepakt in Duitsland... op verdenking van het ronselen van jongeren voor de jihad. Hij werd bekend als een van de sprekers... tijdens een pro-IS-demonstratie in de Haagse Schilderswijk. Het weer, geregeld zon en droog, vooral in het noordoosten nog vrij lang mist of laaghangende bewolking. Het wordt